Dames en heren, jongens en meisjes, dit is een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat te luisteren. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met Dennis Oosterwaal en Jurien Koopmans. En mijn naam is Johan Jongepier. We hebben natuurlijk een hele spannende week achter de rug. Met dat ransomware virus, waar wij natuurlijk helemaal geen last van hebben gehad. Hè? Allemaal Linux gebruikers, neem ik aan. Nou, dat nee hoor. Ja, oké. Okay. Maar ja, geen last van. Ik heb Windows, ik heb nog wel uh, maatregelen genomen. Waardoor, uh, waardoor ik nu helemaal veilig ben. Ah, nou jongens. ik heb gewoon Windows eraf geflikkerd en Linux erop gezet. <laughs> nee, nee, nee, nee. nee, Maar je kunt in instellingen kun je een bepaald iets uitzetten. En dan, uh, dan ben je helemaal veilig. Ja. Sowieso, we gaan het zo meteen wel over het ransomware uh, gevalletje hebben en uh, kijken wat nou de werkelijke oorzaak is. En, maar daar komen we zo meteen op terug. Uh, we hebben nog een tol van andere berichten. Maar uh, ja, laten we eerst gewoon beginnen met goud, zilveren, bitcoins, staatsschuldmeter en de marijuana-index. Nou, we beginnen even met de marijuana-index. Uh, die staat op dit moment op 119.29 en hij heeft deze week stand swingen tussen de volgende cijfertjes. Uh, 122 en 117, ja. Goed, ja, en uh, wat heeft de Bitcoin deze week gedaan? Ja, Bitcoin uh, staat op dit moment op, uh, op 1837 dollar, dat is in euro's. 1640. Nee, oh, maar je zou... is het 1661 hoor. Oh, oké. Okay. Nou, ik zit live op uh, CoinMarketCap. Oh ja, ik zit bij uh, Bitcoinspot. Ja, <laughs> ah, misschien wel. <laughs> dat is een ja, andere. Deze week is die, uh, de prijs van Bitcoin eigenlijk wel hoger omlaag gegaan. Uh, oh, ja, wel iets hoger dan, uh, dan een week geleden. Dus, uh, ja, dat... ja, Hoogste punt was geloof ik, uh, in ieder geval bij Bitcoin Spot heeft hij deze week op of 1721 gestaan. Ja, het laagste punt was uh, 1485. Dat is een mooi inkomen, een uh, Dan was hij nu uh, 200 eurotjes uh, hoger geweest. Ja. ja, verder zijn er nog. Um, kijk, er, uh, Ripple, andere cryptocurrency, die is afgelopen tijd heel erg sterk uh, gestegen. Uh, de afgelopen 24 uur 20 procent, maar ook in de afgelopen week is die meer dan verdubbeld. Van uh, 19 dollarcent naar Kijken, bijna 40. Ja, ook over de afgelopen maanden, afgelopen drie maanden is er een flinke stijging. De bitcoin en totale marktwaarde van alle cryptocurrency. Is de bitcoin geslonken van 55 naar 45 of zoiets? Ja, ik dacht een paar weken geleden was het 55%. Dus dat houdt in dat van, alle, van de hele market cap van alle cryptocurrencies was 55% bitcoin. En het is nu 48,2 staat hier op uh, CoinMarketCap. Ja, bij mijn weten, maar ik weet het niet zeker, is dat um, het laagste percentage uh, ooit. En uh, voor het eerst onder de 50%. Maar, uh, ja. Ja. maar de Bitcoin zelf is natuurlijk niet geschronken. Die is natuurlijk blijven groeien. Maar gewoon nee, de crypto, crypto market is gewoon uh, nog groter geworden. En, uh, ja. en wat zijn de grootste stijgers uh, van de andere cryptocurrency? Ja, over de afgelopen uh, 24 uur zijn er, uh, even kijken... Bitecoin, dat heb ik nog nooit gehoord, die staat nu als nu de die de grootste. Die is in de afgelopen 24 uur met 181% gestegen. Verder Dogecoin is 23% gestegen. Dogecoin, oké. Okay. Dat was ooit het sukkeltje van de, van de cryptocurrencies. Ja, <laughs> dit staat toch op nummer 14 hier. Dus, uh... Oké, okay, die nog beter dan de euro en de dollar bij elkaar. <laughs> <laughs> en ook die nieuwe coin Gnosis, waar ik het een paar weken geleden over had. Die, yeah? uh, op dit moment staat die op 120 dollar. 107,77 euro. Uh, en ja, is een paar weken geleden. Die, die, die, die, die, die, die uitgebracht is. Dat was kijk, het 1 mei. Dat is hier rond de 50, 60 euro. Dus uh, ja, ja voor, zeg maar uh, verdubbeld. Ja, en ook de e die stijgt lichtjes, weliswaar. want Die is uh, ja, nog steeds van de 4 naar de 5 cent op weg, zeg maar. dat ja. uh, wordt Vrij Radio helemaal rijk. <laughs> ja, ja, ja. Ik zie iedere donateur uh, aan Vrij Radio, stie je dat ding ietsjes tegen. <laughs> nou, we hebben nog de goudprijs. Ja. Uh, die is uh, in een week tijd uh, gestegen van rond de 12. 12,20 uh, euro per troy ounce naar op dit moment 12,60, okay. en dat is een flinke stijging. En zilver is ook gestegen van rond de 16 euro, of nee, dat zijn uh, dollars, pardon. Dus uh, 12,20 uh, dollar uh, naar 12,60 dollar. En de zilverprijs is per troy ounce van 16,20 dollar naar rond de 16,85, 16,90 uh, gestegen. Oké. Okay. een flinke stijging in uh, de 7 dagen. Ja, uh, even kijken, hadden we de olie al genoemd? De olie zit op, uh, 48,96 dollar. Voilà. Uh, tenminste, de crude, uh, ruwe olie. Ah, in ieder geval, uh, de staatsschuldmeter, ja, uh, ja, die kan maar één richting op gaan, hè. Je gaat steeds dieper in de rode cijfers. Die staat nu op 472,5 miljard. En dat rood. Goed, dan gaan we even naar de nieuwsberichten. De werkeloosheid verdwijnt, hoera. Maar de armoede niet. Ja, hoe kan dat, zou je zeggen? Hm? De grootste oorzaak, laten we meteen met de deur in huis vallen. <lacht> Wat is de grootste oorzaak van armoede? Ja, het lijkt mij uh, dat het meestal werkeloosheid is, maar ook uh, de gestegen belastingen zullen meespelen en inflatie. Uh, zelfs als dus de werkeloosheid uh, aan het verdwijnen is, dus aan het dalen is, toch die armoede stijgt. Dan kan het dus zijn dat gewoon het werk de, gewoon <lacht> veel te veel belast wordt natuurlijk ja, dus ja iedere, iedere, iedere, iedere procent belasting is al, al, al te veel natuurlijk. Ja, bepaalde belastingen zoals de energiebelasting uh, is natuurlijk tegenover ook uh, een paar jaar geleden de btw omhoog gegaan. En dat zijn belastingen die uh, ja, zeg maar, relatief zwaar aankomen bij andere mensen. Dus, uh... Assurantiebelasting niet te vergeten, ja, ja. die is geëxplodeerd, hè, ook nog uh, midden in de crisis. Nou, je weet, elke, elke persoon heeft toch wel een aantal. Uh, je, je mag geen auto op de weg houden als je geen, uh, ge geen uh, uh, autoverzekering hebt. Ja. Dus ja, dat, dat is natuurlijk voor mensen met een laag budget een enorme klap uh, geweest. Zeker starters, hè, als je nog weinig uh, schadevrije jaren hebt opgebouwd. Ja. Of uh, bro brokkenmakers, die hebben dat natuurlijk ook. Nou ja, dan heb je dan, dan betaal je redelijk wat autoverzekeringspremie naast uh, wegenbelasting. Uh, als je een auto koopt. Uh. Ik heb het nog ondertussen even opgezocht. Dat uh, assurantiebelasting is uh, op 1 januari 2013... omhoog gegaan van 9,7% naar 21%. Dus uh, iedere rekeningen van het verbond van zekerheid... hadden het in het gemiddeld gezin 100 euro per jaar kost. Ja. Dus, uh, dat zit natuurlijk flink aan. Ja. En ook de moeders en dergelijke zijn allemaal flink verhoogd. Ja, ik heb hier ook nog uh, over de energiebelasting. En uh, in 2016... Is die uh, flink duurder geworden? De belasting over het gebruik van aardgas steeg in 2016 met 32%. En de belasting over stroom is met 16% gedaald. Uh, maar ja, de meeste mensen zijn veel meer geld kwijt aan gas dan aan stroom. Dat gas veel duurder is. Uh, gemiddeld stijgen van 50% op jaarbasis. En in 2017 opnieuw een lichte stijging voor gas en een lichte stijging voor stroom. En dat is weer 30, 30 euro duurder. Nou, dit zijn dan twee voorbeelden: de assurancebelasting en de energiebelasting. Maar er zijn natuurlijk ook de, de milieubelastingen die weer stijgen. Ja, ja. En andere zaken. Dus al het al uh, ja, uh, wordt, uh, worden mensen daar niet uh, echt blij van. Ja, S hebben de heffingskorting en de arbeidskorting hebben ze ook nog inkomensafhankelijk gemaakt. Dus zeker voor, voor mensen die het wat meer verdienen, ja, die hebben daar natuurlijk ook enorm last van. Ja, en ook natuurlijk uh, het wegvallen van de rente op je spaargeld, hè? Ja, voor zoveel mensen al nog uh, spaargeld hebben. Ja, ja, ja dat wordt ook steeds minder aantrekkelijk natuurlijk. Het ja. zou natuurlijk ook een verklaring kunnen zijn dat die, uh, die cryptocurrencies stijgen. Ja, nou ja, ik, ik weet niet of daar veel uh, hele arme mensen in zitten. Maar dus in ieder geval, ik kom er we wel omheen uh, mensen die eigenlijk even helemaal niet, uh, daar zijn ook niet echt geïnteresseerd in techniek of zo. De, toch uh, langzamerhand wel nieuwsgierig beginnen te worden van, goh, uh, nou, misschien moet ik ook maar eens wat, uh, wat jip te kunnen zien kopen. Dus, uh. Ja, goed joh, nou ja, nee, dan gaan we gewoon nog even verder naar het uh, volgende bericht. Uh, de scooterbranche, die schrikt van een verbod. Nou, je vraagt ze uh, dan uh, welk verbod? Ja, dat gaat om een verbod op uh, scooters. Hè? Ja. Dat is gewoon de hele scooter op de scootergebieden? Nou, dat is wat, wat, wat op mij ook aan zit te komen. Uh, maar in eerste instantie gaat het om dan een bepaald type scooter. Uh, ik heb daar verder geen verstand van uh, de techniek, maar. ...die dan heel vervuilend zou zo zijn. Want het, het afgelopen jaar, aantal jaren, het afgelopen tien jaar, is het aantal brommers en scooters met 63% gegroeid. Van 690.000 naar 1,1 miljoen uh, vorig jaar. En uh, ja, dus dat is ook al lang niet iets, al voor voldoende. Maar ik denk dat het ook mee te maken heeft dat natuurlijk uh, de autorijden steeds duurder wordt. Ja, het verkeer uh, zit natuurlijk uh, uh, veel files en dergelijke, zeker in grote steden. Uh, steeds moeilijker om er al te komen, milieuzones en... Uh, ja, het is toch ook makkelijk parkeren met zo'n ding. Wat dat ook weer geld scheelt. Dus ik denk dat heel veel mensen overgestapt zijn op een, op een scooter. En uh, ja, vervolgens uh, <laughs> wordt ze dat nu weer onmogelijk gemaakt. Maar dit, uh, dit bericht is, uh, staat ook uh, uh, in de gedeelte een interview met uh, iemand van Milieudefensie. Die zegt er uh, veel te weinig beleid gevoerd op scooters. De scooters stoten enorme hoeveelheden ultrafijnstof en benzeen uit. En uh, met de normen zou worden gesjoepeld. Ja, wat we ook nog zeggen, op het einde van het artikel is, uh, scooters zijn veel vervuilender dan bijvoorbeeld personenauto's, die moeten zo spoedig mogelijk weg. Oh, god, oh god. Maar, uh, ja, Dat door de brancheorganisatie, uh, uh, door de branche onderhandeld met, uh, Staatssecretaris Dijkspa. Nou ja, die zouden er we wel verstand uh, van hebben. Die heeft het maar nog nooit echt de gehad. En uh, ja, dat zou dan een overgangsregeling komen. In ruil voor een soepele overgangsregeling... ...voor een verbod op de wat minder vervuilende VTAC-scooters... ...van de milieuklasse Euro 2 en Euro 3. In ruil daarvoor zou, zouden ze dan... Uh, uh, de, de, ...de verkoop van, uh, wat minder want uh, de, de meer vervuilende zouden dan meteen verboden worden. En uh, dat zou dan een deal gemaakt worden... ...maar die lijkt niet van tafel staat hier. En uh, de staatssecretaris overweegt niet... Om vanaf komend jaar al het verkopen van scooters die niets te doen dan de laatste Europese emissienormen te verbieden. Ja, die bedrijven ja, ik denk... weten natuurlijk helemaal niet waar ze naartoe zijn, want er staat hier ook dat ze allemaal scooters hebben ingekocht en uh, oh. ja, dat, dat lijkt niet mogelijk te worden. En dan zitten ze met die apparaten opgeschreven, dan moeten ze die allemaal in de uitverkoop gaan doen om er op tijd van af te komen. En uh, ja, dus een van die verkopers zegt, die, ja dat kost wel ongeveer een ton of, uh, Dat ben je ook ja, ja. als ondernemer. Ja, als je dan afvraagt waar armoede vandaan komt, ja, dit soort beleid natuurlijk. Ja, dat uh, helpt niet echt mee. Hè? Ja, ze, ze willen natuurlijk heel graag iedereen op de e-bike hebben. Nou ja, dan is iedereen op de fiets, lopend, denk ik. Ja, nou ja, de e-bike. Uh, dat is dan uh, wat sneller dan uh, lopen maar... Uh, <laughs> ja, maar dat komt wel weer stroom hè? Dus... <laughs> ja, maar goed die, uh, die milieuvernater die, uh, die vinden stroom uh, die denken vaak ook niet, niet, niet echt ver dan het Neusland is. Die denken, oh ja, stroom is uh, natuurlijk allemaal groen, komt van de windmolen dus, eh, ja, dat moeten we promoten. En dat zo'n ding in een fabriek is gemaakt waar uh, schoersteen aan hangt, dat hebben ze dan niet door. Ja, uh, Laten we het maar niet vertellen dan, want anders dan... Uh, <hijen> maken. Nou ja, wat opgevallen is, dat is met het uh, klimaatakkoord in Parijs... Is, is er weinig protest geweest en dat is wel opvallend, vind ik. En dus je ziet toch dat mensen, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat mensen toch wel een beetje ziende blind zijn... En ja, je hoort nu de gigantische gevolgen van uh, van al dat beleid. Hè? Dat dat het straks de benzineauto wordt verboden. Dat, uh, nou ja, kijk dan wat er met mensen gebeurt. als je heel rijk bent en uh, en, en ambtenaar en je je, je je krijgt een 4.000 euro salaris per maand. Uh, bij het UWV of de Belastingdienst of uh, nou ja, in, in heel veel uh, ambtelijke sectoren worden best wel uh, behoorlijke salarissen uh, overhandigd. Dan kun je misschien in een Tesla rijden, maar er zijn ook heel veel mensen die kunnen niet in een Tesla rijden en daar uh, verplaatst men zich niet in. En Dus wat dat betreft uh, zou je in ieder geval de overheid uh, zou je een, een gebrek aan empathie kunnen verwijten. Dus uh, ja. Dat het uh, dit is heel schadelijk. Het gaat heel veel pijn ja. ik doen. Ik denk trouwens dat het gebrek aan protest wel heel erg veel te maken heeft met ik de meeste mensen die informeren zich uh, heel slecht. Maar voor zover je informatie krijgt in de Nederlandse media, hierover, is het een en al uh, per de propaganda natuurlijk. De NOS en uh, de Qurvevolkskrant, de, de, de, de de NRC, dat soort kranten. Die vinden het allemaal helemaal geweldig. En die geven er zo'n spin aan dat. Uh, ja, hm? Gewoon geweldig lijkt en uh, ja, dat, dat er allemaal van dit soort gevolgen aan zitten hebben mensen nog ons door, als ze ermee geconfronteerd worden, uh, wanneer ze geen scooter meer kunnen kopen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, dat uh, ja. protest, uh, denk ik dat uh, daar, daar ook mee te maken heeft dat er weinig protest is. Ja, ja dat denk ik zeker. Ik denk zeker dat mensen uh, ja, wat dat betreft ook niet objectief worden geïnformeerd over uh, wat voor gevolgen dat, uh, dat, dat dergelijke akkoorden allemaal wel niet hebben. Mm. Nee, er was wel wat nieuws over dat uh, Donald Trump, uh, uh, zeg maar, uh, uh, hier weer uit ging stappen uit dat Parijsakkoord. En uh, ja, de media in Amerika en ook hier in Nederland, die gingen al helemaal los van wat het echt uh, ooit was. En, uh, ja, ik moet wel een beetje lachen. Ik weet niet, ik zie het ook niet zo snel echt gebeuren, maar ja, het lijkt me wel uh, hilarisch als hij dat echt doet. Uh... Ik zag meteen de temperatuur afstijgen. <laughs> ja. Ja, ik merkte dat er binnen de libertarische beweging eh, best wel uiteenlopend over wordt gedacht. Uh, je hebt natuurlijk aardig wat uh, sceptici, maar uh, ik merkte ook dat er, dat er ook mensen zijn die wat anders tegenaan uh, kijken. Of laten we zeggen, er wat uh, genuanceerder uh, over praten. Ik weet niet dat dat genuanceerder is, maar ik denk wel dat in ieder geval we het allemaal over eens kunnen zijn dat dingen verbieden en allerlei hogere belastingen... Dat dat niet, uh, niet de bedoeling. Nee, daar zijn dan we wel weer allemaal <laughs> over eens. Ja, dat de overheid dan niet de juiste oplossing is. Mocht er inderdaad een, klima een probleem met het klimaat zijn, of in ieder geval de menselijke het klimaat, zeg maar. Uh. Ja, in ieder geval de, de overheid dan niet, niet de juiste oplossing. Uh. Ja, nou, maar zo is nee. het. Uh, ja, pront, gaat er, ja wat, wat, wat, wat ik denk dat, dat er ook zit aan te komen, wat je gewoon ook ziet, is. Uh, uh, al die overheidsmaatregelen. Uh, dat mensen die ook uh, nou, best wel uh, bereid zijn om wat zonnepanelen op het dak te leggen, dat die op ander moment denken: ja, nu mag ik potje aan Dori niet eens meer in mijn, uh, in, in, in, in, in mijn autootje van A naar B rijden. Uh, ja, maar dus je werkt, ja, ja dat, dat, dat het eigenlijk heel averechts uh, gaat werken. En ik zie dat, uh, ja, ik, ik, ik denk dat zeker nu, ze, nu ze, uh, die ambities, als ze die doorzetten, dat het wel eens helemaal rechtsomkeer kan gaan. Ja. Ja. Uh, het is nu dat uh, GroenLinks uit het, uh, ja, waarschijnlijk niet in het kabinet komt. Dat scheelt dan op dat vlak weer. Maar stel je stel je eens voor dat, dat er van die dwaze ambities dat die worden gesteld, waar mensen echt ontzettend veel last van krijgen. Ja, dan gaan mensen... Please en uh, allerlei dat soort dingen. Correct, correct. Nou ja, dan gaan mensen op enig moment ook heel erg uh, de, de omgekeerde richting in. Ja, je, hebt, je weet ook dat, dat de jaren 60 uh, uh, van de, van, van, van de, van de vrije, vrije seks, drugs en rock'n'roll. Dat is ook echt een gevolg van de kneuterige jaren 50 geweest. Dus als je helemaal doorschiet in dat groene, dan krijg je straks een ontzettend grijze tijd. Dat kan ik je voorspellen. Ja. ja, ik denk dat het trouwens ook zo is met. Uh... He, met uh, wat je ziet in Amerika met Trump en zo. En uh, een bepaalde reactie op uh, die politieke correctheid. Uh, die uh, zo ver doorgevoerd is. Dat mensen op een gegeven moment echt zoiets hebben van ja, luister ik ben best wel bereid om gewoon. Ik hoef echt niet mensen te discrimineren. En, uh, als jij homo bent, ben je homo. En weet je wel, ik ga niet op je huidskleur letten. En... Als jij je wel een ombouwen van man tot vrouw, om het even onherbiedig te zeggen, moet je dat zelf weten? Ja, dat gaat gewoon te ver, niet, zeg maar. Van, ja, welke, dat je wordt voorgeschreven welke woorden je mag gebruiken. En alles is racistisch, alles is seksistisch. Dat mensen op een gegeven moment dan echt zoiets hebben van ja, fuck deze shit dan maar. En uh, dat ze dan helemaal doorslaan en uh, ja, een soort uh, verkapte <laughs> neonatie worden. Mm -hmm. Dat er voor een deel ook een reactie is op uh, ja, die doorgeslagen perfect correctheid. En uh, ja, dat zie je natuurlijk in de geschiedenis wel vaker uit. Uh, uh... Ja, goed joh, maar nou ja. Albert Heijn, discrimineert op leeftijd, hé, hey, uh, ja, jij noemde al politieke correctheid. het idee hier heb je het. Ja, ik viel wel een beetje stel achterover van de berichten. Uh, ook al moet je daar eigenlijk niet meer van schikken. Maar, maar ja, je hebt natuurlijk in Nederland een uh, wettelijk minimumloon, wat al fout is, maar dan heb je ook nog een wettelijk minimum jeugdloon. Waarbij als uh, je 15 of 16 bent, uh, het wettelijk minimumloon, uh, dus maar iets van een derde is van uh, wat het is als je boven 23 bent, dan is het bijna 9 euro per uur bruto. Ja. En uh, ja, dat betekent natuurlijk dat het veel aantrekkelijker wordt om jongeren aan te nemen. En uh, voor uh, dingen als vakken vullen. En, uh, ja, vervolgens doet een bedrijf dat natuurlijk, zoals Albert Heijn. En dan uh, wordt er geklaagd van ja, dat Albert Heijn discrimineert. Ja, de een moet je drie euro per uur betalen en de ander 9. Dus dat heeft niks met discriminatie te maken, dat is gewoon naar de kosten kijken. En de overheid oh, is degene die discrimineert natuurlijk, die, die stelt die de lonen vast, niet altijd heim. Nou, ik, ik vraag me af, is, nou, denk je nou echt dat er iemand is op deze planeet van boven de twintig die nog wel vakken vullen? Nou, ik denk dat er veel <laughs> mensen zijn die gewoon van de werk zitten, die dat maar wat graag gaan doen, dat ze dan weer werken. Ja? Maar, maar dat maakt ik kans, omdat je bent gewoon te duur. Ik, ik heb... Uh, met die jongen op school gezeten, dat is al een jaar geleden of zo. die was toen 21 en die werd er gegooid. Zijn contract werd niet verleend bij de supermarkt als vakkenvuller, omdat hij te oud was. Maar wat eigenlijk is, dus, was eigenlijk de buur. Ja, ja, ja. Dus, uh, Het wordt uh, de, de, de zaak uh, waar het over gaat, dit dus is een uitspraak uh, van de rechter dat Albert Heijn uh, discrimineert. Nou, ze zijn niet op alle punten in het gelijk gesteld, uh, de, de aanklager. Dat was een bureau, iedereen gelijk een of andere bureau in Gelderland, heb ik even opgezocht uh, net uh, voor de uitzending. En dat is een uh, clubje die gewoon uh, ja, ieder jaar twee uh, tot drie ton subsidie binnenharkt en uh, oh, God, dit soort uh... dingen uh, doet. Um, ja, er stonden nog uh, andere dingen op de website echt uh, telekronend. Ja, weet je wat ik me aan afvraag? Als ik een advocaat was en, en de, kijk, dat bureautje bureau wordt dus gesubsidieerd door de overheid. Ja. En die, die pant een rechtszaak aan en de rechter is ook van de overheid. Dus ja, als die, dat bureautje gelijk wordt gesteld, dan kan je een wraakdienstverzoek indienen, toch? Dat zou in theorie moeten kunnen, want ze hebben verder <laughs> vrijwel geen inkomsten. Het eh, is allemaal subsidie van de provincie en van de gemeente Nijmegen en van nog een andere bron, maar ook subsidie. En uh, ja, dat is in principe gewoon een verkapte overheidsverstelling. Ja, dat is gewoon partijdigheid, dus, dus daar kan je gewoon de rechter over raken. Ja, maar dat is natuurlijk ook uh, strafrechtzaak ook, want het OM ook gewoon wat over de overheid is. Ja, uh, ja, het hele idee van de scheiding en machten, dat is een fabeltje. Wat... Ja, dat is natuurlijk een fabeltje. Ja. <laughs> Daarom inderdaad, uh, de rechtspraak in Nederland is ook een religie. Hè? Je hebt wat mannen in jurken jurk, hè? Dus uh, <laughs> dan heb je het al. <laughs> er alleen geen meer inmiddels, maar geen gekkoze. <laughs> ja, precies. Ja, ik geloof dat het minimum jeugdloon, dat zijn ze toch aan het afschaffen. Ik weet niet wanneer die afschaffing is ingegaan. Ik weet niet over welk jaar dat deze zaak uh, gaat. Uh, van nu, geloof ik. Ja, dit is, net, uh, dit is nieuws van mei. Ja, oké, okay, maar het minimum jeugdloon wordt afgeschaft. Hebben jullie dat gehoord? Nee. Ja, ja, er zal zoveel afgeschaft worden. Maar of ze het echt gaan doen, dat is natuurlijk een ander verhaal. Is dat niet gewoon een verkiezingsretoriek? Nee, ik heb dit uh, gelezen enige tijd geleden. Ik uh, kan het nog eens even opzoeken. Ja. Maar uh, minimum jeugdloon gaat er helemaal uit. Oké. Okay. Okay. Want ik zie hier een bericht van januari, uh, 24 januari, op rijksoverheid.nl. Minimum jeugdloon omhoog. Het minimum <laughs> jeugdloon zal worden afgeschaft vanaf 21 jaar. Maar dat is uh, dus maar twee jaar. 21 en 20. Maar uh, niet uh, 15 tot en met 21 of 15 tot en met 20 wat de meeste. Ja, ja, ja. Dus dat is een beetje gefaseerd. Maar ja, dat, dat stimuleert het natuurlijk in eerste instantie. Heb je dan, uh, ja, heb je dan inderdaad uh, dat ook die leeftijdscategorie dan eerder, uh, eerder zal worden ontslagen. Dus, uh. Maar uh, ja wat dat betreft uh, hoop ik gewoon voor bedrijven. Want je ziet de ene retailer naar de andere al uh, in het winkelcentrum ontvallen. En nu bij Blokker weer massa ontslagen. Dus wat dat betreft uh, ja, houd er rekening mee... Uh, dat uh, de lasten voor hen omlaag uh, gaan. Want anders hebben we straks een leeg winkelcentrum. <laughs> Krijg je we Californische toestanden. Uh. Ja, ik vind het uh, niet zo erg. Ik bedoel, uh, tenminste, ja, wel als het veroorzaakt moet worden door een ingrijpen. Maar op zichzelf, uh, als er geen winkelcentrum is, ja, als er niet genoeg vraag naar is, dan uh, stop. Ik koop zelf uh, ja, bijna nooit iets in een fysieke uh, winkel. Uh, eigenlijk uh, alles uh, doe ik op internet, zelfs mijn boodschappen. Uh, nee, nee. ja, ik was laatst. Uh, in uh weer eens en dan kijk ik er omheen en zo oh ja, dat is gewoon een beetje alles zelf pakken en zo, en zo. zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo. <laughs> Je kan niet meer klikken, klikken, klikken, hè? Ik kan het niet meer zomaar terugsturen als je het koopt. Uh, het? We hebben het een pak wijn lopen klikken, en we willen niet uit jezelf uit een mandje. Control F en dan uh, yoghurt intikken, maar dat hielp niet. Ja, um, kouwen. Nee, maar ja, dat is uh, veranderende tijden en, uh, het is natuurlijk wel over het algemeen goedkoper om geen hele winkel in te richten, en gewoon van direct vanuit het magazijn om mensen te verschepen. En met de mogelijkheden die je tegenwoordig hebt om op websites informatie te verschaffen over producten en met uh, zeg maar uh, foto's en filmpjes uh, en recensies. Uh, ja, dat is toch. Uh, ik, begrijp, ik begrijp niet dat er mensen zijn die nog wel in de winkel komen. Maar het, uh, en maar kan je, kan je tegenwoordig al uh, met, uh, met bitcoins? Gewoon in Nederland. He? En uh, met bitcoins uh, boodschappen doen? Uh? Boodschappen niet, maar thuisbezorg.nl accepteert wel bitcoin. Ja, dat bedoel ik. Dan kan je thuis met NL uh, voor shoppen. Ja, dat kan sowieso, ja. maar ah, dat is wel handig, ja. Ja, en ik weet wel dat er één supermarkt is uh, waar ze uh, het accepteren. Uh, Bitcoin, dat is de SPAR uh, bij Arnhem Centraal. Inderdaad. Oh ja, Arnhem inderdaad, ja. daar kun je sowieso met bitcoins uh, betalen, ja. Ja, maar ja, boodschap online bestellen, uh, bij mij weten we niet. Mm Hé, -hmm. hey, goed, ja, nee, dan gaan we even naar het OM toe. Dan zou je haar doen? Ja. <laughs> Dus de oproep van gestel, nou ja, dat is uh, mogelijk strafbaar, een strafbaar feit. Dus uh, ja, niet, niet, niet zomaar meer zeggen. zou je haar doen, dan uh, heb je zo het OM aan je broek. Ja, deze man uh, van het OM, uh, die uh, vind ik een beetje een klinken. <laughs> ja, ja, ja, hij ziet er ook een beetje uit alsof hij naar dezelfde kapper als uh, Koenders gaat. Oh, vreselijk, ja. ja. Het gaat hier de vrijheid van meningsuiting, uh, is begrensd door de wet, dat de officie heeft zich gezegd. En de rechter bepaalt dat uiteindelijk, maar als je het beledigt, dan heb je de grens Dus wat hij hier eigenlijk beschrijft, is geen recht, maar een privilege wat, uh, wat je krijgt van de overheid. En dus deze man uh, weet niet wat een recht is. Maar ja, dat was voor de meeste mensen heel in helaas. Ja, conform de Nederlandse grondwet heeft hij dan natuurlijk wel gelijk. Hè? Want uh, we, volgens de Nederlandse grondwet, wat dan een is, uh, hebben we helemaal geen rechten, maar. Uh... Het is allemaal onder voorbouwd. Ja, maar de, de rechten komen natuurlijk niet van, van de grondwet. Ja. Nee, natuurlijk wel natuurlijke rechten eh, ja. hebben we het over, hè. Maar Echt, ja. in ieder geval, als je de, de logica volgt van de Nederlandse grondwet... ...dan heeft deze man gelijk. Ja, nee, dat, dat ongetwijfeld Dat uh, uh, is een, een soort gratis, een soort gunst die je uh, van de overheid ontvangt. Ja, er zijn ook ja. gewoon mensen in Nederland, heb ik wel eens meegemaakt... ...in uh, debatten en zo, die gewoon zeggen van... Uh, ...zonder de overheid zou je helemaal geen rechten hebben. Dus, uh, dat is heel bijzonder. Uh, dat is ook een gevolg van uh, staatsscholing natuurlijk, hè. Dus duizend uh uren -uh. uh, door de staat worden geïnteresseerd als kind, ja, dan ga je dat soort dingen gewoon. Ja, de overheid is een soort godheid en dan ontvang je allemaal een soort genadegaven, alsof het gewoon met, met geboren in Nederland een soort eerste pinksterdag dat de geest van de overheid op je viel en ah, nee, je, je. Ving, ontving allemaal recht en dan, uh, ja, maar je moet wel de, de hele dag uh, halleluja roepen in het kerkje van de overheid. Uh. Je ja, ademt veel twee uit hè, dus, uh, en uh, je impact <laughs> op, zeg maar, op de omgeving, dus dan, daarmee ben je al, uh, heb je al een soort Erfzonde, dan ben je schuldig. Ja, ja, ja. Want mensen ook zeggen ja, maar je hebt onderwijs genoten tot in de staat. Dus ja, dan moet je uh, ook blijven betalen. Dus, dus, maar, je wordt al, je groeit al op met het idee van nou ik ben schuldig en uh, ik ben iets verschuldigd aan de maatschappij aan de overheid. En uh, ja, dat inderdaad alles wat jij wat jij kan doen, wordt mogelijk gemaakt door de overheid. Alle rechten die je hebt, ten aanzien de overheid. En uh, eigenlijk moeten we van elke avond. ...op onze knietjes uh, aan de rand van ons bed uh, maakt ja. het <laughs> En natuurlijk door het Koningshuis, de Oranjes, die waren, zijn dan de Messias... ...die jou hebben verlost en jou het Nederlands staatsburgerschap hebben gegeven. Oh, dat was lief van Je kan het helaas niet zien dat er geen video zijn doen... ...maar ik zit al twee minuten met mijn hand op maakt ook. Ik ga meteen een volkje zingen afsluiten. <laughs> een het vlaggetje te zwaaien. Ja, ja, ja. We vielen sowieso een paar dingen open aan dat, uh, dat, dat interviewstuk met die officier van justitie. Allereerst, waar is de aangifte? Nou ja, er is inderdaad in de krant een oproep gedaan. Een soort oproep tot een boycott. Maar dat heeft hij dan kennelijk gezien als een verkapte aangifte. Maar ik denk inderdaad dat dit gewoon ook een oproep is tot een aangifte. Volgens mij is het niet nodig dat er een aangifte wordt gedaan. Dan kan het OM ook zelf besluiten. De, de OM die kan zomaar iemand verdenken. Ja. Die kan zomaar in feite iedere willekeurige Nederlander in de bak gooien. Omdat toevallig iemand een gedachte in zijn hoofd krijgt. En uh, dan ben je al schuldig. En dan, uh, ook al heb je niks gedaan, dan kan je gewoon zo hup uh, de bak in. En dan kunnen ze een paar maanden gaan zoeken naar eventueel bewijslast. Ja. wil jij zonder een, rechts, een rechtszaak in de bak zit. Als er bij jou wordt ingebroken of je auto wordt gestolen, dan uh, hebben ze geen tijd er iets aan te doen. Maar het dus zichzelf dit soort dingen opzoeken waar niet eens iemand eigenlijk van doet. Ja. ja, inderdaad, ze, doen, ze zoeken het lang niet alles uit waarvan wel aangifte wordt gedaan. Dus waarom dan inderdaad tijd en uh, geld, hè? want uiteindelijk ook uh, tijd is gewoon geld, uh, stop in iets waarvan geen aangifte wordt gedaan. Een ander iets wat mij ophield aan het interview, dat is eigenlijk dat hij uh, oproept uh, tot het verbieden van geen stel. Hè? Hebben jullie dat gelezen? Ja, ja. ja, ja. Nou, geen stel gaat er gewoon door, onder andere namen. Ja, ja heb, nee, maar... Die heb ik niet gezien, eerlijk gezegd, maar uh, hij zegt nee, dat, uh, dat hij iets smakeloos vindt en uh, dat, uh, dat het het pijn zou zijn als dit soort sites uh, geen bestaansrecht meer hebben. Omdat ze dan een samenleving hebben die zo fatsoenlijk zou zijn dat dit soort godheden vanzelf verdampen. Maar van heb ik, heb, ik, heb ik niet gezien, heer. Uh, ja, hij wil dat, dat, dat geen stel niet meer bestaat, dus hij kijkt... Hij uh, haalt door elkaar uh, het, de eventueel onrechtmatige daad, mm -hmm. maar dan is het gelijk een criminele organisatie ofzo. Dus hij met andere hij is dat de woorden, als, als, als ik eens uh, eens een keer door rood rijd, moet ik dan rood ofzo. ...want dan ben ik crimineel. Uh, ik, of, uh, of als ik een keer te snel rijd... Uh, ...door rood rijdt niet zo vaak... Uh, ...heb ik dan nog bestaansrecht. Nou ja, maar hij zegt, hij, wat hij je zegt... ...is zeg maar veel belangrijk... ...dat we een samenleving willen hebben... ...die zo fatsoenlijk is... ...dat we het vanzelf verdampen. Dus daarmee bedoelt hij volgens mij niet... Dat hij het wil verbieden, maar dat hij het fijn zou vinden. als, zeg maar, als iedereen net zo fatsoenlijk was als hij. dat niemand meer naar geen stel zou gaan. en dat ze, zeg maar, niet meer konden bestaan. omdat er gewoon geen vraag meer naar is. Volgens mij bedoelt hij dat zo. Uh, en niet als een vermoed. Hij zegt hij in feite gewoon. Ik ben zo moreel superieur. heb je niet gehoord ja, dat... dat je uit jezelf <laughs> moet gaan verdampen? <laughs> Zoiets. Ik ben beter dan jij. Dat uh, is I'm holier than thou. Letterlijk, ja. Uh -uh. Maar het is sowieso geen, ongeacht uh, hè, wat hij precies bedoelt, dat, dat zo'n man zich gaat uitlaten over wat hij er persoonlijk van vindt. Want dat lijkt me toch niet de uh, taak van hoofdofficier van justitie, om zijn persoonlijke mening over geen stijl uh, uh, aan de KRO en uh, duidelijk te maken. <laughs> dat, dat is, ja, staat er vrij om zijn mening te uiten. Hè, dat recht dat uh, heeft hij natuurlijk, hè, dat, uh, daarin wil ik hem niet lastigvallen, ondanks dat hij dat bij andere mensen wel doet. Maar het is wel een beetje vreemd, want dat zou binnen het systeem, dan, wat er dan uh, is, lijkt maar dat er geen rol zou moeten spelen, dat zijn persoonlijke mening ja. ja, klopt. En hij vermengt zijn mening in zijn functie. Ja, dus juist. daarmee is hij ook niet meer onafhankelijk en neutraal. Ja, ik denk dat hij zichzelf gewoon als een soort uh, hoogpriester ziet. Ja, eigenlijk ja. moraalweder uh, eerste klas dit. Ja, ja, dus het, het waarschijn, waarschijnlijk is dat ook wat hij van zijn eigen beroep vindt, zeg maar. Ook. Ja, waarschijnlijk denkt hij dat hij gewoon, uh, zeg Ik maar. Een uh, ja, bisschop in, in, in, in de kerk van de overheid of Maar dat ja. hele programma brandpunt is ook echt een groot programma hoor. dus. Uh, dus ja. Extra. Ja, <laughs> KRO toch of? Uh? en C heet dat dus samen. Ja, ja, ja. Ze, ze zijn twee, uh, de een was protestant, de ander katholieke omroep en die zijn nou opgegaan in de staatskerk. Ja, ja. De ontzuiling is eigenlijk gewoon een fusie geweest van uh, verschillende religies met de staat. Met de <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Okay. ja, maar we gaan nog even Ja, ik weet niet, we zullen er nog iets aan toevoegen. Ja, uh, ja, we kunnen natuurlijk nog een, ook nog gaan hebben over wat geen stijl uh, allemaal te zeggen had. heb niet zitten over wat geen stijl, maar uh, ja, waarom zou je niet mogen vragen, wat aardigd, zou je haar doen? Dus dat, uh, huh. Er zullen ongetwijfeld smakeloze reacties op komen, maar uh, ja, ik vind het niet te horen om je het maar niet, uh, niet Maar goed, als je in een libertarische samenleving uh, iemand letterlijk zou oproepen tot een verkrachten van uh, van een vrouw, uh, een ja, ligt de grens. Een lastig onderwerp, kijk, je zou kunnen zeggen dat het geweld, maar aan de andere kant, uh, jij bent er dus niet verantwoordelijk voor wat iemand anders doet. Je mag altijd vragen of iemand iets wil doen. En uh, zeggen dat je het een goed idee lijkt, maar het is de persoon die het daadwerkelijk doet, die is daarvoor verantwoordelijk natuurlijk uh. uh, Ja, ik kan wel tegen jou zeggen van, geef je een klap in je gezicht, maar als jij het dan doet, ben, ben ik dan aan schuldig aan. Voor jouw verantwoordelijkheid om dat niet te doen, blijkbaar. Uh -uh. Er zijn wel debielen die uh, je gewoon iets hoeft te vragen en als ze je mogen of je geloven, dan doen ze dat ook. Dat is gewoon zo. <laughs> ik bedoel, er zijn gewoon mensen die zijn zo dom. Die kun je heel makkelijk iets, uh, iets, iets wijs maken of gewoon uh, een opdrachtje geven. Laat ik het zo zeggen. Ja, natuurlijk. Je, je roept iets over patriotisme of uh, weet je wel, uh, iets met een vlag erbij. En de mensen gaan dan in hun uniformen naar een of een land ver weg toe... om daar hun landsgrenzen te verdedigen of zo, weet je wel. Of vrijheid en democratie te brengen en dan maar 1 miljoen mensen te vermoorden, ja. Dat is ook een oproep tot uh, geweld, toch? Ja, ja, maar ik vind als je er last van hebt, uh, hoe dan ook, kijk altijd wat je kunt, uh, kunt, kunt doen. En ja, hoe het rechtssysteem, of het nu privaatrecht is, of, uh, ik, ik, ik, ik denk dat op het moment dat je wordt beledigd of die foto wordt ergens geplaatst, dan is het aan jou om daar iets aan te doen. En niet aan, uh, aan, aan, aan, aan een officier of aan een, uh, aan een derde. Uh, maar in principe geldt uh, dat je jezelf moet verdedigen tegen, uh, ...het onheil van buitenaf. Gewoon niet zo niet te snel met je fotootjes overal uh, gaan staan of zo. Nou, dat is, dat, is, dat, is, dat is preventief... ...maar stel dat jouw foto eens ergens wordt geplaatst waar je het niet wil hebben... ...ja, je, je, hebt, in, in, je hebt ook private middelen om in te zetten... Uh, ...tegen een site die jouw foto heeft uh, geplaatst. Nou, dit gaat sowieso niet zozeer om een foto hoor... ...maar gewoon een... Uh... Ja, een foto met een oproep eronder, hè... Mm. Uh, maar het gaat dan niet zozeer om de foto, maar om de oproep. Nou nee, ja, maar goed, uh, ja, we gaan gewoon even verder naar de volgende bericht. Uh, wijkagent die waarschuwt, ijskoopverkopers. En het is er dan niet, uh, zou je haar doen, maar uh, doe het niet. Ja, ik ben blij dat de overheid deze uh, zware criminaliteit aanpakt. Oh jee, uh, ijskoop? Ja, ja, ja, en het Kralingse Bos uh, hier in Rotterdam. Oké, dat gezellige Kralingse Bos waar iedereen loopt te barbecuen ja dan worden dagen uh, ijsjes verkocht ijsjes verkopen in kralenste bos op een warme dag daar staat een fixe boete op toch gebeurt het tijdens de zomer wijkagent Reinout Groeneveld waarschuwt doe het niet en er is eigenlijk een, uh, een interview in al de algemene dag over met deze wijkagent je krijgt een boete van minimaal 180 euro is dus wijkagent Reinout Groeneveld stellig hij kan niet duidelijk genoeg zijn het is verboden om ijsjes gisterank snoepjes of wat dan ook te verkopen in het Toch gebeurt het veel tijdens warm zomerdagen. Om de leemende luizen in een kamp schoon en gaan met een karretje richting het park. Daar waar menig Rotterdammer van de zon komt genieten, is het goed geld verdienen. Maar laat dat nou net niet de bedoeling zijn. Oh. In de APV staat dat het verboden is om te venten of te verkopen. De gemeente heeft besloten dat het niet mag in het bos, zegt u Toch gebeurt het ieder jaar weer, en zelfs steeds meer. Ik wil nu echt heel duidelijk maken dat het verboden is. In het begin waarschuwen je nog, maar je kunt niet blijven waarschuwen. <laughs> oh god, oh god, oh god. Sorry, daar zijn er 15 mensen die een processen uh, hebben gekregen. Boetes kunnen tot honderden euro's oplopen. En uh, ja, maar waarom uh, handhaven ze zo streng, vraag je dat? Nou, er staat hier, het uh, is in de zomer ontzettend druk in het bos, Maar we willen nog enigszins de rust bewaren. <laughs> Ik die er niet verkoop, maar, dit is een stuk natuurgebied, natuurgebied, geen natuurgebied, maar oké. Okay. Ja, zijn... nee, ja, je moet even een keertje voor de gein gaan kijken bij het in zijn Bos. Het is gewoon een park! <laughs> ja, ik ben uh, daar uh, een paar meter vandaan opgegroeid, dus ah, oké, okay, heb... gezellig. Ja, als iedereen hier van alles mag komen verkopen, wordt het een chaos, Oké, daar hebben we een chaos, oh, nee. en, en een troep, dat moeten we niet willen. Nou, je zou kunnen denken van nou, wat mensen die wel op, uh, op de grond gaan, je kan je dan boeten daar valt nog wat voor te zeggen, maar uh, nee, dan gaan gewoon iedereen verbieden om daar iets te eten, of uh, nou ja, dat niet. Dat je kunt het ook gewoon meenemen of je kan het gratis weggeven, maar alleen als het koopt, dan is het probleem en dan komt de aap uit de mouw. Daarnaast benadelt het de gevestigde horecaondernemers in een onderpark. Die hebben het vast van, als zonder bezoekers een ijsje krijgen aangereikt. Opstaan en een ijsje halen bij de betreffende gelegenheid is dan niet meer nodig. En dan zegt een van die ondernemers, John van Nelen van de Beach House Kralingen, ik stel een boycott voor, ik zou ook graag een karretje hebben en door het park rijden. Zegt uh, de van Wenen. hij besteert beachhuis aan de ingang van het park. Maar ik krijg daar ook geen vergunning voor. Dit is het typische, uh, zeg maar, uh, slave on slave violence. Hè? Dus dat mensen ja, ik word genaaid en ik ben een gehoorzame slaaf. Dus ik doe het niet. En in plaats van dat ze dan boos worden op de overheid, worden ze boos op iemand die, die er tegenin gaat en die het wel doet. En dan zegt dan vind ik het niet fijn als andere mensen het wel doen. Want ik merk dat en ik heb daar veel last van. Terwijl ik het toch juist van de warme zomerdagen moet hebben? Nou ja, dan is dan één iemand die wel een vergunning heeft, maar dat komt omdat iemand 20 jaar heeft voordat het geboden werd. En uh, ja, hij mag die vergunning houden, maar zodra die stopt, is dus helemaal over. Dus die zal wel helemaal binnenlopen, maar. Uh... En dan staat er ook nog, de wijngagent hoopt dat hij deze zomer geen boetes meer op tijd te schrijven. Mijn ervaring is dat veel mensen donders goed weten dat het niet mag. Maar toch proberen met een snel wat wel bij te verdienen. Dat vind ik ook zo mooi dat deze parasiet, die gewoon, uh, natuurlijk, uh, ja, alleen maar het staatsruis vergeet in plaats van echt te zoeken, uh, gaat lopen afgeven op mensen die ondernemend zijn en die uh, denken, het is een warme dag. Ik kan wel lekker op een strand gaan liggen, maar wat ik ook kan doen, is ik ga met een karretje naar het bos, ga ik lekker de hele dag aan het werk, een dienst aanbieden, producten aanbieden waar het vraag naar is. Dan dus ja. zit er een lekker en ik kom een ijsje bij ze brengen. En op die manier verdien ik zelfstandig wat geld bij. Daar, daar wordt nu op neergekeken door deze parasiet. Ja. Ja, en ik, nee, waar, waar, waar de uitzending mee begon, armoede. Ja, je moet wel graag een ja. uitkering gaan vragen in plaats van uh, zelf iets te ondernemen. Misschien uh, ja, ja, ja. wil de wel die verkopen wel uit de armoede komen. Dat zou zomaar kunnen, maar ja dat moeten we natuurlijk niet willen met z'n allen. Dat we ja, zie je dat de overheid weer allerlei initiatieven de kop indrukt? Weet je, dat ik al dagenlang ja. zit uit te kijken naar het moment dat ik hierover kan hebben in Duitsland. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Wees. Wees. We hebben al naar het bos geweest en zo'n zo gast... Gewoon nog een extra fooi heb gegeven, zo van... Uh... Het is nee, zo maar... geweldig wat je doet, ijsjes verkopen. Ik, ik zit er wel over na te denken, want we staan hier verkopen. Maar ik zou je het wel gratis uit mogen delen, vroeg iemand, toen ik hier ook postte. En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Misschien dat ik in de zomer een dagje daar ga, dan neem ik een uh, emmer met uh, ijsjes mee. En dan moet je natuurlijk wel weten wanneer dat gaat controleren zijn. En daar gewoon recht voor, uh, groezen z'n neus, uh, uh, gewoon gratis ijsjes uit gaan delen. Ik bedoel, ja, je koopt wat ijsjes. Uh, wat kost nou een pak waterijsjes? Uh, 3 euro, 12 ijsjes. Nou, neem drie van die pakken mee. Nu kan je toch voor 9 euro de overheid vliegen te Nou, ik denk dat ze dan ook op de, de bond flikken als ze daar echt gaan op gaan zoeken. Ja, ik ga wel even de APV uh, erop nakijken. Ja, dan. dan gaan ze het op de, de wet uh, gooien, weet je wel. Zijn die ijsjes wel op de juiste manier gekoeld of zo, weet je wel? Ja, ik weet niet of dat voor ijsgeld als iets gaat uitdeelt eigenlijk. Ja, goed. Nee, maar dan gaan we weer verder. Ransomware. Ja, dan komen we bij het aangekondigde ransomware blokje. Ja. Er waren een virus over het internet, zoals er al zo velen uh, uh, eronder doen. En dit was dan het uh, ransomware uh, virus. Dat heeft in uh, 99 landen zo'n uh, paar honderdduizend computers bereikt. Dat is eigenlijk niet veel, maar ja, goed, het, uh, het is dan nieuws omdat er een hele korte periode is gebeurd. Hè? Meestal zijn er miljoenen uh, computers besmet met een virus in uh, bijna 200 landen. Dus stelt, uh, dit stelt er nog gewoon niks voor. Het is natuurlijk een storm in een glas water. Maar uh, goed, ja, het leuke aan dit virus is natuurlijk uh, de oorsprong allereerst is, is geen uh, de, de naam van het virus is geen ransomware, dat is het soort. Hè? Ja, sorry, uh, ransom sorry. betekent gijzelen. Deze die heet Wanna Cry. En die is uit een hele nou, mooie naam door de NSC. Ja, dat ja, komt oorsprong vandaan. Hè. Ja, het is de, ik denk niet dat de NSC hem uh, zelf de ruimte geflikkerd heeft, maar uh, het is, uh, er was ooit een hek gedaan bij de NSC En uh, er zijn een aantal uh, een soort digitale is toen uh, online gezet. En uh, ja. daar stond, zeg maar, uh, hoe je dus zo'n zo soort virus kon maken. En iemand heeft daar gewoon uh, ja, mooi gebruik van gemaakt. En dan precies volgens het handboek Huppa uh, dat virus in elkaar geflikkerd. Ja, NRC die uh, zeg maar onderzoekt allerlei mogelijkheden om door beveiligingen uh, heen te breken. Ja, Iraanse uh, ja. kenniscentrales bijvoorbeeld. Onder andere, maar ook gewoon bij computers van normale mensen hè, en de software die iedereen gebruikt. Dat backdoor, uh, zeg maar uh, niet de backdoors, maar gewoon echt exploits, dat ze dan exploits noemen. Dat zijn zeg maar gewoon ja zeg maar beveiligingslekken eigenlijk. Uh -huh. En die kan te melden bij het bedrijf, bijvoorbeeld Microsoft of Google of Facebook of wat dan uh, zodat ze het kunnen fixen. Uh, zeg maar, noteren uh, die informatie en dan gebruiken ze dat om uh, zelf uh, de boel te hacken. En uh, daarmee uh, laat ze natuurlijk ook uh, de weg vrij voor andere criminelen uh, om uh, in te breken. En dat is eigenlijk wat hier ook gebeurd is. Dus uh, ja, dit had voorkomen kunnen worden als de NRC hier uh, dingen gewoon had gemeld. Ja, natuurlijk, ze zijn helemaal niet begaan met ons, veiligheid, het gaat alleen om. Leiding van de heersers. Ja. Dus, en uh, daardoor heeft het eigenlijk heeft het kunnen gebeuren. Mike Gezot heeft al gezegd dat het schuld is van de NSE. En ook uh, Edward Snowden heeft dat gezegd. Ja, ja. Dat Je had er een mooie, mooie tweet over, inderdaad. Ja. Ja, die, die, die... Wat gaat. Het, het gaat nog verder, hè? Want vorig jaar was er een discussie over een Apple-toestel, uh, een of andere terrorist of uh, weet ik veel. I iemand had in Amerika had zijn uh, had, had, had Apple-toestel op straat liggen en daar wilde de Amerikaanse overheid wilde daar graag in. En die hebben eigenlijk geëist van Apple, van er moet een backdoor zijn dat we in dat toestel kunnen komen. Dus dat het hekbaar is, dat is eigenlijk een eis van de, ja. van, van de Amerikaanse overheid. Ja. Dus enerzijds worden fabrikanten onder druk gezet om, uh, ja, om, om deurtjes te openen, waardoor hackers naar binnen kunnen kruipen. Ja. En ja, dan, dan hebben ze kennelijk op een bepaalde harde schijf, ergens bij de NRC hebben ze een aantal van die deurtjes uh, staan waar ze misbruik van kunnen maken. En dan lekken ze het ook nog eens een keertje. Ja, dus die, dus ja, die eigenlijk... is dus bij, bij andere criminelen terechtgekomen, toch? Die informatie van de NRC over waar die gaten zitten. Ja, uh... ja, ja dus. Dus wat dat betreft denk ik dat het gewoon buitengewoon belangrijk is dat, uh, dat, dat overheden überhaupt die deurtjes niet meer hebben. Ja, helemaal mee eens. Ja, ja. ja en vergeet niet, hè, vergeet niet. Ja, uh, hoe krijg ik nu gigantische boetes vanwege die data lekken, Maar door die deurtjes die de NSE dus stimuleert, gaat uh, ja, lekker de data uit. Ja. En dat geldt niet alleen voor Yahoo, dat geldt ook voor een mkb-bedrijf uh, bij je om de hoek. Uh, ik bedoel, als jouw fietsenmaker een, uh, een, een database heeft met al zijn klanten en jij laat je fiets repareren en hij zegt, ik heb ook een klantenkaartje, uh, dus zal ik je in mijn database zetten. Dan kan ik je ook even opbellen wanneer uh, de fiets klaar is. Nou, en uh, ja, dan blijkt hij ook last te hebben van het Microsoft lek, waardoor dat jouw gegevens lekken, nou, dan kan die een behoorlijke boete krijgen van de privacyautoriteit. Uh, dus van de ene autoriteit, omdat een andere autoriteit, uh, ja, niet informeert, dat uh, Microsoft niet informeert, dat hij dat lek moet dichten. Ja. Ja, ze willen helemaal, helemaal niet verdicht helemaal hebben. Nee, nee. Het is net, het is net zoals een, een, een deel van de overheid dat, uh, dat uh, allemaal bakken maakt in het ijs voor de eentjes. <hijen> en een ander uh, deel van de overheid dat wil dat mensen daar veilig over gaan schaatsen. <hijen> dat werkt gewoon niet. Mooie vergelijking. <laughs> ja, ja. Nee goed, uh, eigenlijk uh, alles wat wij nu net uh, besproken hebben kun je ook nog even teruglezen in een uh, heel goed uh, artikel op uh, Reason.com. Libertarische magazine en dat heet, uh, vinden in Nederlands vertaald, uh, de overheid is de oorzaak en niet de oplossing van het uh, gijzelfirus. Ja, de link uh, staat dan in het artikel op uh, vrijradio.com. Ja, misschien ook een beetje hieraan verwant is een hele goede documentaire, die heet Zero Days. Dat gaat over het uh, stuksnetvirus, uh, wat door de Amerikaanse geheime dienst was ontwikkeld om uh, de kerncentrale in Iran te uh, saboteren en uh, te laten ontploffen. Dus dat is ook wel een hele mooie documentaire hierover. En dan waarschu waarschuwen ze eigenlijk voor dit soort dingen wat uh, nu net gebeurd is. Dus dat uh, de overheid virus gaat ontwikkelen en die dan in de verkeerde handen vallen. Uh, ja Goed, in Nederland, dan gaan we even, even terug naar, eigen, naar uh, hier, uh, hier in de buurt. Uh, daar hebben we ook nog een paar artikelen. De website politie.nl is preventief beveiligd tegen... Ransomware aanvallen. Ze konden geen aangifte doen, Dat uh, de website uh, tijdig in was opgevoerd. De mailformulieren waren buiten werking gestopt. <laughs> dus uh, ja, ik neem aan dat er uh, uh, chaos is uh, uit, uitgedrukt. Ja, maar dat is, dat is natuurlijk wel uh, mooi, want er hoeven al die uh, aangifte niet uh, meteen in de prullenbak in gegooid te worden. Ja, dat speelt weer, hè? Ja, ja dus uh, iemand bij de politie had heel rustig die dag. de man van de ja. snipperaar. Die uh, al die uh, aangif digitale aangiftes moesten uitprinten en in een papier versnipperij stoppen. <laughs> Ja, <laughs> dat is gewoon iemands baan, maar dingen zeg ja. uitprinten ja. en dan drie kwart in de, de vlubra gewoon. En dan vervolgens hebben ze iemand anders die zelf op gaat zoeken welke websites ze kunnen vervolgen, want uh, ja. ja. ja is een... ze, moeten zich, ze moeten ook wat te doen hebben, hè? Ja, anders daar ze maar ja Inmiddels hebben we alle uithoeken van <laughs> yeah. de neusgaten verkend. Ja, ik weet nog dat, uh, een aantal jaar geleden had je dat fenomeen de dus mensen die maar de ambtenaar die de hele dag de raam zat te kijken. En dan waren mensen wel helemaal aan het klagen van ja, dit en dat. En uh, dat ik een keer, ik dacht dat het op meer vrijheid was, maar ik heb hem later al geprobeerd op te zoeken en dan kon ik hem niet vinden. Dat was een column, uh, Ode aan de Ramenambtenaar. Dat ging dan dat, zeg maar. Ja, als de mensen alleen maar naar de raam zitten te kijken, ja, dan. Dat is beter dan een normale ambtenaar, want die kon ook alleen maar geld, hebben heb je er verder geen last van. Dus eigenlijk was het van, ja, wat laag je nou, weet je wel, het feit dat iemand toch ambtenaar is, ja, dan is het beste wat hij kan doen, dus de hele dag er de raam kijken. Uh, nee, maar goed, de, de Nederlandse overheid schijnt dan ook nog niet genoeg uh, te doen aan cyberveiligheid. Joh, nou, wees blij, zou ik zeggen. Ja, een a b berichtje, dat, ze, uh, weer hebben, <laughs> ja, dat is eigenlijk weer een gehoog beest. Ja, het is ook uh, wel ironisch dat ze de, vinden dat de overheid daar meer aan moet uitgeven, terwijl de overheid juist de grootste bedrijf. Dreiging is van de cybersecurity. Omdat bijna alle hacks en de van je privacy en dat wordt allemaal gedaan door de overheid. Afluisteren van je telefoon, inkijken in je e-mail, dat soort dingen. De voornaamste dader daarvan is de overheid. Het ontwikkelen van een ransomware-virus. In ieder geval het mogelijk maken daarvan. Maar het idee dat de overheid jou moet gaan beschermen tegen cybercrime, dat is ja, dan heb je een hoop cognitieve defensie. Denk ik, als je dat serieus uh, uh, denkt. Uh, uh. Je, je kunt soms met, met minder meer bereiken, hè? De overheid die denkt van we gaan meer geld uitgeven. En daardoor, uh, ja, zou het veiliger worden. Maar dat is natuurlijk ook een illusie. Misschien moet je ook eens overwegen om IT'ers te ontslaan. Is het is allemaal en dan uh, alle andere handelaren. Maar... Nou, ik denk dat het beste wat de overheid kan doen is dus niet eisen dat ze inzage uh, moeten hebben in, in, in jouw digitale leven. Dus op die manier uh, zorgen ze voor, voor meer veiligheid, van gewoon, gewoon uh -huh. geen inzage meer hebben in jouw transacties op internet. Dat ze zich helemaal terugtrekken uit het internet, dan zouden ze echt ja. werkelijk bijdragen aan cyberveiligheid. Ja. Ja. Net zoals wanneer ze zich terugtrekken uit het onderwijs, dat ze bijdragen aan goed onderwijs. Ja, ja, het beste wat de overheid kan doen is zich helemaal terugtrekken uit alles. Helemaal goed. Ja, zichzelf opheffen eigenlijk, <laughs> ja. Het is jammer dat we nog een artikel hebben staan, want het zou een heel mooi einde vanuit zijn. Oh, uitzien, ja, ja, ja, Nee, we gaan nog naar Zimbabwe. <laughs> en dan hebben ja, we nog even. even een agenda. Helemaal we gaan naar Zimbabwe gaan ze allen naar top. Hoera, hoera, Zimbabwe. Het beloofde land. We zijn erbij. Nou ja, oh, ja Zimbabwe was in de jaren zeventig, dat was, was het zo'n ...belofte, weet je wel, dat is Venezuela... ...dat het ooit was. En, en, en, en nu... ...loopt ze al te juichen over Scandinavië... Ik, ...ik denk dat het volgende land is als... ...vailliet gaat. Uh, <laughs> Noorwegen... ...Zweden. Als... als uh, ...zeg maar uh, links, uh, de linkse... ...kerken ergens over loopt te juichen, dan weet je... ...dat het faillissement eraan zit te komen. Nou, wat sowieso opvallend is, is in al die artikelen... ...over uh, Zimbabwe... ...en over uh, die gegeven Mugabe. ...daar hoor je, daar ...komt nooit het woord socialist of socialisme... Hij is in principe gewoon een socialist en zo werd hij ook vroeger aangeprezen. Er werd ook uh, volop uh, zeg maar uh, positief over hem uh, bericht in de media. Ja, stans, Bob Marley maakte er een uh, nummer over. Hè? Over uh, over Zimbabwe. Ja, die heeft daar uh, toen, toen de tijd toen uh, Mugabe aan de macht uh, kwam heeft hij daar een uh, liedje over gemaakt. Kan hem wel even opzoeken. Ja, kunnen we daar naar. De... Ja, nou, ik zei niet dus, uh, <laughs> Ja, ja, doen we dat. Ja. Ja. Ja. Maar goed, eh, jullie. Maar, maar ik ga... Jure, jij kon, uh... ik, ja, ik ga beweren dat in Zuid-Afrika... dat daar de PvdA aan de macht is... en dat in Zimbabwe... een lokale variant van de Pvv aan de macht is. Ja, ja, ja. Dat is een hele goede... Nou, ja, ik, ik, zou, ik zou eigenlijk zeggen... dat de ANC zou ik eerder met de SP uh, vergelijken. Maar, uh... maar, maar dus uh, wat ze in Zimbabwe doen... is echt racist uh, je kan van de Pvv veel zeggen... maar dat heb ik toch niet... Uh... Uh, dat heb ik zo nog niet, uh, ik heb geen racistische ideeën. Ja, er zijn in ieder geval een aantal uh, vergelijkenissen. Uh, uh, en een van de vergelijkenissen die komt aan bod in het artikel, uh, uh -huh. dat is namelijk dat Zimbabwe uh, af wil van de dubbele nationaliteit. Ja. Ja, want uh, stel je voor dat mensen een belasting uh, kunnen ontduiken, staat hier ook in het techniek op. <laughs> oh, yes. Dat is natuurlijk wel een van de redenen waarom het als Libertariër goed is om meerdere paspoorten te hebben en waarom dat aangemodigd uh, moet worden. Maar ja, uh, ook een goede reden waarom de overheid dat natuurlijk niet wil. Nou, voor mij mogen alle paspoorten gewoon verdwijnen, maar. Ja, dat zou mooi mooiste zijn. dat was ook vroeger zo, voor de Eerste Wereldoorlog. Dat klopt niet. Nou, dat klopt niet helemaal, hoor. Dat klopt niet helemaal, hoor. Ja, dit, dit is, in feite klopt het wel dat uh, voor de Eerste Wereldoorlog... ...hooguit een diplomaat met een paspoort op zak liep. Maar uh, in tegenstelling tot wat uh, vaak beweerd wordt... ...is het niet uh, bij de Eerste Wereldoorlog ingevoerd... ...maar was het paspoortbesluit of de paspoortwet... ...was al honderd uh, jaar daarvoor ingevoerd. In 1813... In Nederland althans, 1813. Maar het werd niet echt strikt nageleefd. Uh, daarom gaat men vanuit dat alleen diplomaten zo'n uh, papiertje hadden, maar uh, handelsreizigers. Joh. Ik bedoel, iedereen kon gewoon uh, lopen waar hij wilde in Europa. Maar uh, ja, de strikte naleving ervan is pas uh, gedurende de Eerste Wereldoorlog ingevoerd. Dus is gewoon een sterking, kon je gewoon overal heen. Uh, Wat vind jij hiervan hier? Ik spreek me er niet over uit, omdat ik denk. Uh, dat het niet zo heel veel uitmaakt. Het, het komt in mijn omgeving ook niet zoveel voor, een of dubbele paspoort. Uh, ik, ik heb ook mijn paspoort ergens opgeborgen en ik, uh, ik heb het niet vaak nodig, behalve als ik naar het buitenland ga. Bij uh, de Schengen zullen dan ja, ja, inderdaad, inderdaad. Ja, ik geloof als je naar, uh, in, in, een, in een ander land bent, dan is het ook wel handig dat als je, ja, als je eens een keer uh, iemand tegenkomt, uh, politie of zo, uh, ja, dan kun je identificeren, hè, en dan... Uh... Ik weet ook niet of het veel effect gaat hebben, maar ze zullen het toch niet uh, vernieuwen, denk ik. En zie uh, zie ook dat de grondwet daarvoor uh, veranderd moet worden, dus dat zal uh, niet makkelijk gaan. Nee, maar ik bedoel het daarmee te zeggen van uh, dat is een cadoe, uh, dus dat ze dus niet. Uh, dus ze dus, dus, dus, dus zelf in ieder geval wel denken dat het er ergens goed voor is uh, vanuit hun belang. Uh, uh, Wat dat dan precies is, uh, dat weet ik niet. Maar dat zal wel een belasting te maken. Ik heb nog even opgezocht ja. uh, over uh, hoe dat zit met de Bob Marley-nummer. Uh, Zimbabwe was een nummer van Bob Marley en uh, De song was uh, uitgebracht in 1979 op het album Survival. Marley schreef het song in support van de Marxistische, Leninistische en Maoïstische guerilla-beweging uh, tegen de Rhodesische overheid. In uh, de zogenaamde Bush War. Uh, in support van uh, Robert Mugabe's uh, Overwinning. Ja, ik vertel het even uit Engels, hoor, dus daarom dat het een beetje krom klinkt. <laughs> nou uh, ja, daar daarmee heb ik eigenlijk alles gezegd over het nummer. Dus ja, even een heel klein stukje naar luisteren. Toevallig uh, afgelopen week zie ik op uh, Wikipedia 11 mei was dus zijn sterfdag. Dat is precies 36 jaar geleden dat hij dat deed. Bob Marley of? Ja, ja Bob Marley. Ja. Ah, ja, ja. Marley. Oké, okay, ja, verder? Nee, dat was eigenlijk, uh, ik, ik heb er maar uit dat het niet belangrijk uitmaakt. Ja, maakte leuke muziek, maar af en toe was hij ook wel een beetje de weg kwijt. Ja, ik vind uh, Little Lobeurs, uh, geloof ik ja, ja, ja, ja, ja, ja, goed, ja, hij, hij bleek later, bleek dat ook in mijn documentaire wel eens over hem gezien, dat hij helemaal omringd was, uh, net als Martin Luther King en andere prominente activisten, die waren, hadden, die Marxistische figuren hadden zich daar <laughs> helemaal ingewerkt en die omringde zo'n persoon en die fluisterden allemaal... Uh, Dingen naar hem toe van uh, om zo'n figuur alleen maar te beïnvloeden. Hè? Ja, het is ook wel een tragisch verhaal uh, hoe, uh, hoe hij het uh, overleden. Ja, kanker, hè, in zijn voet. Ja, ze zou, het was in zijn teen. Ja, en, uh, ja toen uh, dat zou hij eigenlijk geamputeerd moeten hebben, maar door zijn geloof heeft hij dat niet gedaan. Ja, en ook omdat hij uh, was een uh, fanatiek voetballer en hij kon niet leven zonder voetbal. Uh, dat weet ik niet of dat, of, dat zo is, ja, ja, maar die uh, geweigerd om dat te laten doen. Ja. En toen is het uh, steeds verder gegaan en aan uh, de hand daarvan, uh, maar daardoor is hij uiteindelijk overleden. Ja, dus, ja de, uh, een tragisch verhaal. En uh, ja, het eerste wat ik wel denk dan is uh, Darwin Award. Maar, uh, ja. Ik vind de muziek van Bob Marley wel. wel. het draait nu het nummer Simp Het zijn even wat harder. Hey, hello? right, right, right, Ja, goed, uh, even een klein stukje Zimbabwe van Bob Marley. Als je de rest wil horen, dan kun je gewoon even naar YouTube gaan... en uh, ja, kun je zelfs het hele concert uh, horen waar het allemaal uh, gespeeld werd. Maar je had, uh, je had nog iets uit uh, Zimbabwe, hè? Ja, ja, ja. Björk. Uh, Björk is daar behoorlijk populair. Ja, zeker. zeker Maar dat geldt niet alleen voor Zimbabwe. Dat geldt voor heel Afrika. Want in Afrika, dat doet het gerucht de ronde... dat wanneer je Björk versiert en gaat trouwen dat je dan van de IJslandse overheid... dat je dan 5000 euro per, uh, of per maand, uh, ik geloof zelfs per maand, uh, cadeau krijgt. <laughs> dus ja, de illusie dat de uitkeringen in, uh, in, in Europa hoog zijn... ja, die wordt op deze manier natuurlijk hoog uh, gehouden. En deels is dat natuurlijk ook wel een beetje veroorzaakt... door Europese overheden zelf... Wat je wel ziet, ook heel duidelijk, hè, als je kijkt naar uh, dit, dit bericht, oorspronkelijk is het uh, in 2016 ontstaan. Maar zoek maar eens eventjes via Google uh, hoe het zich verspreidt. En daaruit blijkt ook wel, wat je, wat je ook wel heel veel in de westerse media terug uh, ziet, dat media elkaar gewoon overklaren, hè? zonder zelfonderzoek te doen. Het valt me ook heel vaak op, dan uh, zie je het nu.nl, en dan hd.nl, en telegraaf.nl. Ja. En dan zijn die artikelen wel grotendeels hetzelfde. Ja, ja, ja. ja van die uh, Daily Mail uh, berichten, zeg maar. <laughs> daily Mail staat er vol mee. Ja, uh, zeg maar, hondje in de magnetron, dat soort verhalen. Mm -hmm. Ja, het is, ook, het is trouwens ook een hoofdstuk hoor. Een uh, vrouw stopt er een hondje in de magnetron, omdat die nat is geworden. Ja. Dat, dat is gewoon ja, een ja. 1-April-grap die ergens in de jaren 90 bedacht is, maar die hmm. uh, doet nog steeds uh, zijn ronde. Ja, goed, ja, nee, we hadden het even over uh, de, de vrouwen in, uh, in IJsland. maar mm -hmm. oh, Is het daardoor weer zo'n zo fake-nieuwsbericht? Uh, ja, die krijgen een druk op Facebook, hè. Uh, maar ik vraag me af of ze er ook echt uh, in gaan trappen, hoor, want uh, naar mijn idee uh, zijn die Afrikanen of mensen in Afrika echt niet zo dom, hoor. Ik denk ik bedoel, ze zijn slimmer dan je, dan je denkt, uh, en die, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb ook wel eens met zo'n zo zo uh, zo scammer uh, gemaild. Zo'n scammer die, uh, deed zich voor een prins. En die wilde dan, uh, die had een miljoenen. En die wilde hij naar mij toesturen, maar daar moest ik wel 5000 euro over maken. Uh, je weet wel, zo'n 401 scam heet dat, geloof ik. En nou, ik zei van, nee, ik kan wel even... Uh, dus ik had gewoon nog voor de gein even zo'n uh, adobe met met uh, eurobiljetten aan hem toegestuurd. Ik zeg maar hier heb je wat geld, print het gewoon even uit. <laughs> dus ik had er, daarna een hele conversatie met hem. En uh, ja, ik, ik zei, hij zei zo van, ja, nee, dat kan ik natuurlijk niet doen. Ik zeg, maar de Europese Centrale Bank doet het ook. Waarom wil jij niet? Hij zei, ja, als iedereen dat zou doen, dan zou de euro gewoon waardeloos worden. Nou, zeg, uh, ja, ja. dat is ook zo met de, met de euro. <laughs> En ik, toen zei ik nog aan het eind, volgens mij jij bent slimmer dan die gast van de Europese, Europese Centrale Bank. Uh, als dat zo is, zegt hij zo, ja, dan hoef ik die euro's niet meer. <laughs> Ja, ik vraag me af dat je hier binnenkort uh, net als in Zimbabwe uh, 100 miljard op uh, te krijgen. Dus dat zal we wel uh, meevallen, maar ja, ja, ja. we zullen door blijven gaan. Ja, uh, ja. ja, goed. Ja. Maar ik denk dat we hier alles uh, wel inmiddels over gezegd hebben. Hè? Ja, ja, misschien kun je het nummer van Björk <laughs> nog <dan> even opzetten. <laughs> nou, het ging niet specifiek om Björk natuurlijk, maar om IJslandse ij ij vrouwen. Uh, Björk, mm. Björk, is, Björk is natuurlijk niet representatief voor alle IJslandse vrouwen, maar... Uh, uh, nee, goed, ja, nee, ja, het enige wat ons nog rest is uh, de libertarische agenda. Die is weer even teruggekomen, omdat ja. er uh, eindelijk weer eens wat te doen is. Ja. Uh, de libertariërs worden altijd actief na de verkiezingen. De verkiezingen zijn geweest, de libertariërs komen uit hun winterslaap. Uh, 31 mei, uh, en dan is er weer wat te doen. Ja, door de jonge democraten in Rotterdam wordt een debat georganiseerd tussen... Anne Fleur Dekker. Dit uh, <laughs> is al af en toe in de media geweest de afgelopen tijd. Uh, Onder andere bij uh, weer, uh, het weer programma van Jeroen Bouw. Uh, die gaat in debat met Jernas uh, Singh. Uh, ook wel bekend, uh, die heb ik aan ja, ja, ja. Uh, die komt meer uit uh, VNL, uh, moeten we zeggen, tegenwoordig. Forum. Forum. Oh, Forum, sorry. Oh, sorry, Sorry, uh, Jennis. Maar... Dat vindt Jenners niet leuk, hoor. Hey, no, no. Uh, okay, <laughs> nou, ik had die twee al door de war: uh, VNL, uh, Forum. Het is zelf voor mij één pot maar. Op, maar... Uh, dit is niet echt een uh, libertarisch evenement, maar wel met iemand die nog uh, wel enigszins vrijheid gezind is. Uh, ja. En uh, die bekend is hier bij Vrij Radio. Dus, uh, dat is op de, bij de Unie op de Mauritsweg, hier in Rotterdam. Woensdag 31 mei van half 8 tot half elf. Ja. Uh, de tickets uh, zijn beschikbaar op events.jubondemocraten.nl. Dus uh, ja, iedereen die daarbij uh, aanwezig voor zijn, kan zich daar inschrijven. Maar veiligheid, veiligheid staat erbij, is inschrijving verplicht. Dus die loopt wel even als je uh, lastig is gratis. Ja. En is de schrijving gaat natuurlijk via de website van de jonge democraten. Ja. Uh, even nog even Anna Fleur Dekker. Die zal binnen de Libertarische Beweging natuurlijk uh, totaal uh, onbekend zijn. Geboren in Blarikum, de gooise matras, op 28 april 1994. Dat is een dame die omschrijft zichzelf als een milieuactivist, veganist, intersectioneel feminist. Uh, dat is even niks term. Ja, dat zijn de welbekende Oppression Olympics. Oké, <lacht> oké. <Okay, okay>. als je nou een niet blanke man hebt en een wordt uh, een welblanke vrouw, wie is het dan erger uh, onderdrukt? Ja, degene die niet blank is, degene die geen man is. En op die manier kan je dan voor de wedstrijd organiseren wie het meest het allerergste slachtoffer is en dat is dan de beste. Oké, okay, ja, dan krijg je zo'n hele dikke pot, zeg maar. Die geen man kan krijgen omdat het te lelijk is. Ja. En uh, nou ja, ze is af. ook nog antifascist. Uh, Anticapitalist, oké. Okay, ja, dan heeft ze helemaal uh, geen ja. kleren meer aan. Of het moet zelfgebreid zijn, uh, denk ik. Ja. Uh, en dan komt het: een marxist. Dus ze heeft ook nog geen hersens. Oké. Okay. Oh, nog ja, niet ja. klaar. En dat verklaart misschien alles. Ze is ook nog journalist. Ja, zelfverklaard journalist dan. Oké, okay, ze heeft niet. Uh... Ja, dat weet ik niet uh, wat, wat ze... Uh, ja, het kan het ook doen, een, maar... een verklaring zijn, omdat ze dan op de school van journalistiek heeft gezeten. Dan uh, word je ook zo, hè? Dan maak je toch geen journalist als je uh, de opleidingen uh, nou ja, er is een opleiding tot, uh, tot journalist, dan kom je meestal bij de publieke omroep, uh, zeg maar. Ja, nou dan ben je sowieso geen journalist, maar ik bedoel, journalist is een beroep toch? Dus, uh... <laughs> ja, goed, ja, ja, ja, ja. Okay. Ik denk dat de mensen bij de publieke omroep daar een andere mening over hebben, maar uh, ik ben het wel met je eens hoor, verder. <laughs> dan gaan we nog even naar het volgende evenement toe, uh, de, de dag daarop, 1 uh, juni. Uh, ja. ja, dan is de LP uh, on Tour. Ja, eindelijk komen ze in actie, hè. Na, na, na de verkiezingen. De robotrevolutie. Ja, georganiseerd door de LP Amsterdam. In de locatie de Tolhuistuin. Op de Eipromenade 2 in Amsterdam. Donderdag 1 juni van half acht tot tien. Ja, er zal Arno Inem. Uh, die op de lijst is gegaan voor de LP. Die uh, gaat uh, vertellen over uh, robots en in, uh, artificial intelligence. Hij heeft kunstmatige intelligentie gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Ondernemer. Dus uh, ja, hij gaat daar een verhaal houden over uh, de robotrevolutie. Nee, nee, ja, ik weet niet ook, uh, wat het precies gaat inhouden, maar het lijkt mij wel interessant, ja. dus ik denk dat het wel even Oké, okay. ja. en de dag daarop weer, dat is dan 2 juni, dan hebben we de boekbespreking van Frank Karsten. Ja, de, de officiële oprichter van Vrijheid Radio, een jaar of tien geleden. Hij heeft een boek geschreven, dat is al eerder besproken geweest in een van onze uitzendingen. En dat is uh, Waarom iedereen discrimineert. En dat zal gehouden worden. Ja, maar ja? Ik dacht, tegen democratie was nog niet politiek incorrect genoeg. Nee. Laat ik discriminatie gaan verdedigen. Dus, ja. uh... <laughs> Ik <laughs> dat is op vrijdag 2 juni en dat is dan van 8 tot 10 s'avonds in Utrecht. Maar uh, het adres dat wordt nog gepubliceerd. Ja, dat hopen we volgende week te melden, kunnen melden. Ja, en ik hoop dat ah, hopen we dan volgende week Frank Arsten dan ook uh, erbij te hebben. En dan uh, mag ze hier alles uh, over komen gaan vertellen. Ik, uh, ik ben er helaas niet bij, want ik ben al op vakantie. En trouwens bij geen van deze evenementen. Want dan uh, zit ik lekker in het uh, Griekse zonnetje. Dat moet je niet vertellen, joh. Nu komt er niemand meer, aan, joh. Uh, uh, ja, ik denk, die, ik, ik denk niet dat ze allemaal van mij komen, hoor. Ik denk dat, uh, nah, ik denk dat de evenementen op zichzelf al uh, magnetisch genoeg zijn om mensen te trekken. En ja, ook hier is de toegang uh, gratis en dat geldt ook voor het LP evenement. Dus alle drie de uh, evenementen die we genoemd hebben zijn uh, gratis toegang. Nog ja. even we geven het daar. Ja. Nou, ik zou zeggen, we zijn uh, aan het einde gekomen van uh, deze uitzending. Ik wens iedereen nog een uh, hele vrolijke en vooral uh, vrije week toe. En uh, ik wil jullie ook nog dan hartelijk danken voor het meedoen aan deze uitzending. En, uh, uiteraard... We hebben we echt een Björk. Oh, ja, ja. Wil je Björk luisteren? Ja, ik vond het wel een leuk ja, Nou ja, goed. Dan, uh, dan halen we Björk gewoon even erbij. Dan doen we gewoon het eerste beste nummer wat we van haar kunnen vinden. Nee, goed, dan, doen we, dan sluiten we af met Is So Quiet. Okay. Ja, het is een beetje haar bekendste nummer toch, of niet? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Uh, uh, Oké, okay, welk nummer van Björk ken jij dan? Geen nee. één. Oh ja, dit is eentje die ik wel, in ieder geval wel ken ik ken er nog wel meer door, vandaar hoor, maar... Uh, deze uh, is toch wel een beetje de meest iconische song. Hm. Uh, nu gaat het beginnen so quiet it's so quiet goed dames en heren, jongens en meisjes. Tot zover dan uh, de Oda aan de Stiltecoupé. Wilt u de rest van het nummer uh, verder luisteren? Kunt u gewoon even naar YouTube gaan en daar uh, kun je zelfs de clip ook nog zien. Nou, dat was het dan dames en heren en ik zou zeggen tot de volgende week. wens iedereen nog een hele vrolijke, of vrije week toe. Hier is het eindjoen.